Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland staat in de achtste finales van het WK. Oranje won net ruim van Vietnam. De een goede, diepe bal oh. en de kans en die gaat erin, ja. Nederland kan scoren nu en scoort ook, ja hoor. Volgende goal is daar. Nu wordt Brugs uitgenodigd. Als ziet er! Dat doet ze geweldig, zegt. Janse schaar voorzet, Janse goal, ja hoor. Brugs zet voor en is daar nummer vijf? Nee, wie die keeper uit de Riedijk. Raak van de Donk. Je ook niet, wat Brugs heeft er. Op oh, oh, oh, oh, oh. de gracht komt hij. Ja, hoor. Daar is dan de zevende. Daarmee is Nederland groepswinnaar. Dat betekent dat we in de achtste finales tegen Italië, Zuid-Afrika of Argentinië spelen. Die wedstrijd is zondagnacht om vier uur. In Amsterdam zijn vanochtend twee mannen neergestoken. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén iemand is opgepakt. Hij zou met een mes op een balkon hebben gestaan. Volgens AT5 had hij bloedvlekken op zijn shirt. Een groot gebied rondom de plaats van de steekpartij is afgezet. En nog een politicus komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. Henk Nijboer was elf jaar lang Kamerlid van de PvdA, maar stopt er nu mee. In een brief schrijft hij dat hij niet volledig gelooft in de samenwerking met GroenLinks. En de gigantische X bovenop het oude Twitter-hoofdkantoor is alweer weggehaald. Nadat Elon Musk de naam van Twitter veranderde in X, paste hij ook het logo op het hoofdkantoor aan. Een mega lichtgevende X ging het dak op. Waren de buren in San Francisco niet blij mee? Ja, yeah, het was gewoon on en off en on en off. En dan ging het into een volledig brightly lit X. Even with, uh met de blinds. Het um, was gewoon kind of pulsating en radiating through. Volgens de gemeente zijn er tientallen klachten binnengekomen en was er geen vergunning voor het ding. Krijg je nog het weer? Tot in de middag vallen er buien, soms met onweer. Later wordt het droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 6.9 is Zon, dan voort en zomer hits I'm working over time tired of my 9 to 5. tonight I'll lose myself in the light A quarter to midnight Got nothing on my mind Just stop so dynamite dynamite Ooh.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 Zodat Zeker, wie wordt kampioen? Wie gaat er? Het... Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn bol. De kop is daar te zweten. Iedereen moet eten. De einde naast de kui. Missen wil je het niet. De formule, eh, de formule, eh, ja. Maar... FM. Hoor je nu overal, Hoor je nu overal, ieder en maal weer.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 Rega mijn lach, ik hou van je. Op deze vriendschap, nieuwe vrede, ja. Verdoofd, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh No no Dire che sto bene con te è poco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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, io oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo oh, oh, oh, oh, oh, oh, io però chiedo Regala il mio sorriso io ti oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 malinkoni, stasera dolce amica mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo sentendomi sul damanzale di un tramonto profuma non foschi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 Foskee. Let me I need all the things that make you smile I want fame, and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon my face Make this world a better place When I'm feeling down I think of simple things that help me get by <laughs> With hope's permission I never thought I'd cry for seeing people die For their own conviction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the boy. I need peace I need love I need all the things that fall from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smell I Jouw keuze ZFM.